Aanleiding voor het onderzoek van Nieuwsuur was de dood van een gehandicapte vrouw in een instelling in Onnen. Ze werd door vier begeleiders ondeskundig in bedwang gehouden, waarna ze overleed.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 In Canada zijn twee broertjes gedood door een ontsnapte python. De jongens van 5 en 7 logeerden bij een vriendje. Ze lagen te slapen toen de slang hen wurgde, zegt de politie. De python was s nachts ontsnapt uit een dierenwinkel in de plaats Campbellton, aan de zuidoostkust van Canada. Vermoedelijk via een ventilatiesysteem kwam die terecht in het bovengelegen appartement. Het vriendje sliep op een andere kamer. Hij bleef ongedeerd.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 Met Saskia Weerstand. Een hele goede nacht. En fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht op Radio 1. Ja, regeltjes en betutteling. Daar gaan we het later vannacht over hebben. Dat hoorde u net al even in Casa Luna. En ik heb ook live muziek van de band uh, Draw the Parade. En ze zijn hier al uh, ja, in akoestische setting. Maar toch zijn ze met heel erg veel. Dus uh, daar gaan we ook later vannacht naar luisteren. En ze zijn heel stil nog. Ze doen allemaal hun handen in de lucht, maar ze zeggen nog niks. Dit is nog een beetje... Ja, ja, nee, ze moeten toch een beetje wakker worden. Maar dat komt helemaal goed. Maar dit eerste uur gaan we het hierover hebben. De 7 juli Londen. De dag waarop Amerika's trouwste bondgenoten in de oorlog tegen het terrorisme zelf werd getroffen. En paniek in de Verenigde Staten. In het land zijn vandaag een heleboel aanslagen gepleegd. waarbij Waarschijnlijk duizenden mensen zijn omgekomen. Lokale krant. De Boston Globe spreekt van tientallen gewonden. Fox News spreekt van dertig gewonden en ook drie doden. Een cel van Al-Qaeda zou een aanslag willen plegen... op een Amerikaanse vertegenwoordiging. Verschillende Europese landen houden ook ambassades tijdelijk dicht. Nederland sloot gisteren zijn ambassade in Jemen. Ja, soms verdwijnt het een beetje naar de achtergrond... en na andere keren is het weer volop in het nieuws. Terroristische aanslagen. Gelukkig hebben we de laatste tijd er daar... Niet echt last van, maar uh, toch was er een, ja, een reden om de, zeg maar de verscherping weer omhoog te zetten, het dreigingsniveau. Omdat er geplande aanslagen zouden zijn. Voor afgelopen zondag hoorden we net het nieuws, 4 augustus zou dat geweest moeten zijn. Maar door die, ja, die dreigingsniveaus zijn wel overal uh, de beveiligingen opgeschroefd. En nou is mijn vraag aan u vannacht. Bent u bang voor terroristische aanslagen? Is het, is het beangstigend? Bent u daarmee bezig? Of denkt u van, nou, nah, wij wonen in Nederland... dat weten ze toch niet te vinden, dat kleine kikkerlandje? Daar gaan we het over hebben vannacht. We gaan ook nog bellen met een psycholoog die ons alles vertelt over angst... en waarom we dan bang zijn voor uh, ja, terroristische aanslagen. En als u er bang voor bent, waarom bent u er dan ba bang voor? Ik bedoel, het kan natuurlijk overal gebeuren... Uh, het zou zelfs hier in Nederland kunnen komen. Maar het is nog nooit gebeurd. Dus is het eigenlijk wel een reële angst? U kunt met ons bellen 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Radio 1. U kunt ook mailen nachtapenstaarteo.nl. Of twitteren met een hashtagje. En dan dit is de nacht. Dus 0800-1121 voor het bellen. nacht@eo.nl Of een hashtag dit is de nacht. Ja en misschien bent u wel een keer in een land geweest waar een aanslag is geweest. Dat ben ik zelf namelijk wel geweest. Daar ga ik zo meteen alles over vertellen. Dat is een, uh, ja, een redelijk heftig en spannend verhaal eigenlijk. Um, maar dat ga ik zo meteen vertellen. Maar misschien als u nu al zit te luisteren en u denkt... Van, dat heb ik, ik heb daar wel wat mee, dat, uh, dat hele aanslagen gebeuren. En ik heb daar een verhaal over, dan mag u dus nu gaan bellen. Gaan wij luisteren naar Ben Howard. Just a blade in the grass, a I spoke onto the wheel. Ben Howard met de Veer. Ja, want daar gaan we het wel een beetje over hebben, over die angsten. En aan de telefoon heb ik als het goed is een Roel. Goeienacht. Goeienacht. Uh, ja, ik heb, heel, ik heb helemaal geen angst voor terrorisme. Nee, uh, jij hebt die Veer niet zo. Nee, absoluut niet. Want uh, ik denk, uh, ik, uh, ik zei net tegen uw uh, collega... die in Oh, is Roel er nog? Nee, nou ja, Roel die had inderdaad iets aan mijn collega verteld. Uh, uh, en die had zelfs nog een tip voor de luisteraar. Dus uh, dat is dan wel heel erg jammer dat we die nou eventjes moeten missen. Uh, even kijken naar mijn regie. Ligt de hele telefoonlijn eruit of kunnen mensen gewoon weer gaan bellen? Nou, dat wordt nog eventjes uitgezocht. 0800-1121. Dus probeert u het in ieder geval. Uh, gaan wij kijken of dat gaat lukken. Um, ja, Roel die wou dus eigenlijk vertellen van, uh, dat hij er geen angst voor had. En hij had een mooie tip voor ons gehad. Ja, die moeten we u nog eventjes uh, schuldig blijven. Wij gaan ondertussen even uh, kijken waar de telefoonlijn gebleven is. En uh, dan gaan we maar gewoon een plaatje draaien. En dan hoop ik dat we zometeen gewoon weer te bereiken zijn. No promise of tomorrow.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 world but it's all we've got so let's keep looking for a way to make it beautiful take the time we have and reaching all the lost from the inside out we'll make this world so beautiful we can play our part chase away the dark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 I trade love for the hate. We can be the change. Inside-out van Salvador was dat. Ja, en onze telefoonlijn die uh, verdween op uh, mysterieuze wijze. Maar als het goed is hebben we hem gewoon weer terug. En is Roel weer aan de telefoon. Goedenacht ja. Roel. Ja, ik, het gaat over het, de vraag of ik angst heb. Ja, het, het gaat inderdaad over... Wat, uh, wat van Amerika zegt dat eventueel zou kunnen gebeuren. Ja. Nou, ik heb daar helemaal geen angst voor. Want ik denk dat uh, dit niet toevallig is. Ik denk dat Amerika uh, nu uh, eventjes moet laten zien... Dat een afluisterpraktijk, zelfs bij een bij mm -hmm. uh, uh, uh, uh, uh, uh, een een, een, een, een officiële stempel moeten krijgen door te wijzen op die uh, op die, op, op, die op, de, op eventuele terroristische aanslagen. Oké, okay, dus u mé... denkt dat het een soort van uh, ja een beetje pocherij van Amerika is, Of van ja, wij We weten alles al. Want... Ja, ja, Wat... ja, de speelde, mevrouw, dit is veel door nou doorzichtig. iedereen die ik vandaag gesproken heb, die zegt, oh, Amerika, die moet zich... En nu in het bocht brengen om uh, een excuus te vinden waarom ze... Uh, een tijd lang uh, SN9 hebben afgeluisterd. Ja, precies. En dan hebben ze nu weer een goede reden. Want dan zeggen ze: maar het is wel echt heel belangrijk allemaal, dat we jullie afluisteren. Dit is allemaal ordinair toneelstof, mevrouw. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik las vandaag een heel interessant artikel over een mevrouw die had gegoogeld op een snelkookpan. Uh, omdat ze die ook echt wel hebben. Ik en heb het gehoord, haar... mevrouw. Ik heb het gehoord. Ja, en, nou, en haar man die had ook op een ander iets gegoogeld. En ze hadden allebei op CNN een artikel gelezen over de bommen uh, die gemaakt waren tijdens Boston. En ja, toen stond de FBI bij ze op de stoep en uh, ja, werden ze helemaal ondervraagd, moesten ze meekomen. En uh, ja, die vrouw had zoiets van, hé, ik... Ik, ik, uh, ik, ik, ik, ik, vind, ik vind die angstzaaierij veel gevaarlijker dan datgene waarvoor we uh, aankondigen waarvoor we angstig zouden moeten zijn. Ja, maar bent u nooit bang dat het in Nederland zou gebeuren, terroristische aanslag? Nee, nee hoor, nee, want je kunt je Noordland toch niet oplopen. Nee. Dus uh, daar ben ik niet aan voor. Dan, moet je, dan kun je elke dag wel in angst zitten. Je ja. kan ook een psychiatrisch patiënt Die kan in de winkel met een mes rond gaan zwaaien, bij wijze van spreken. Ja. Nou, als je dat allemaal moet inkalculeren in je dagelijkse leven, dan heb je toch geen leven? Nee dan, heb je, nee, dan houdt het snel op inderdaad, want dan kun je beter binnen blijven. Ja, ja dan ja. moet je op bed blijven liggen. Nou, op bed gaan de meeste mensen dood. Ja, nou word je daar weer angstig van. Ja, ja. ja. ja nou Roel, hartstikke bedankt uh, uh, voor, het, voor het bellen. Ja, en, en ik, ik raad iedereen aan, nou, al die berichten uh, die wij ook via Nederland uh, ter, uh, ter overheid krijgen, daar iedereen dergelijke, gewoon uh, met een uh, handvol schouder nemen, ja. dat dit gewoon een rechtvaardigingsproject uh, is. Rechtvaardigings, uh, uh, Zaken is dat Amerika ons uh, zijn eigen bondgenoot zo zolang heeft afgeluisterd. Ja, ja, ja, precies. Nou, hartelijk dank, Roel. En ja, een hele daad. fijne nacht nog. Ik ook. Dag. Dank u wel. Ja, het gaat over terrorisme. Bent u bang voor een terroristische aanslag? Misschien in Nederland of uh, heeft u misschien wel een keer uh, iets meegemaakt... ...wat in de buurt kwam van terrorisme? Daar mag u dus over bellen. 0800 1121. En onze telefoonlaan doet het gewoon weer. En uh, Bart aan de telefoon. Goedenacht. Hi. goedenacht. Hi. Nee, mijn antwoord is nee. Nee, angst. jij bent niet bang. Nee, angst is een slechte raadgever. Ja. Ik woon in ik Amsterdam Oud-West en we hebben hier de Al elf Elfdawiet-moskee gehad. In de straat En die is nu verhuisd naar de Jan Hansenstraat. En twaalf jaar geleden, iedereen was in, uh, stille, uh, op, op, op stille sprong. Ja. van uh, Dat ze allemaal bang waren. Maar hoezo? Want ja. en, en na twaalf jaar, na dat, er is nog nooit hier iets in Amsterdam gebeurd. Nee. In, uh, en, en dat, dat wilde ik ook jouw uh, uh, voorganger uh, voordat ik aan, aan de lijn was. Mm -hmm. Vertel er wel van: waarom, waarom zou je bang zijn? Kijk, dat er bepaalde mensen zijn met, uh, met bepaalde ideeën, ja, die zijn er. Ja. Daar hoef je er niet bang voor te zijn. Nee. Nou ja, sommige nee. mensen vinden dat, uh, ja, die vinden dat beangstigend. Maar je woont in Amsterdam. Er uh, zijn ja. natuurlijk he, veel grote feesten daar, dag. Afgelopen weekend weer de Gay Pride. Zoveel ja. mensen ja. op de been ja. en zo bevolkt. Allemaal wat gebeuren, Precies. Ja. Maar ben, ben je dan Precies. nooit bang dat je dan denkt van... God, dat zou toch wel een mooi doelwit zijn? Of uh, heb je daar nooit over nagedacht? Nou, daar heb ik wel over nagedacht. Uh, ik uh, liep zelf in, uh, volgens mij twee jaar geleden of zo of een jaar geleden... In, uh, nee, volgens mij twee jaar geleden door de Kalfstraat... terwijl er een, een, uh, een boot ontplofte in de, uh, door een gasexplosie ergens bij de uh, bij uh, Nou, ik weet, weet niet hoe die graf heet. Mm -hmm. maar maar dat, dat klonk als, als een terroristische aanslag. Het eerste wat door me heen ging was van, van nou, misschien een aanslag. Mm -hmm. Maar toen, na, na een seconde dacht ik van, nee, dat kan helemaal niet hier. Nee, dus jij bent eigenlijk heel nuchter. Dan. Jij denkt gelijk, nou, dat kan gewoon niet ja, hier in ons denk... koude kikkerlandje. Nee, ik ben wel, ik ben, maar ik ben wel realistisch. Natuurlijk mm -hmm. kan het hier gebeuren. Als ze hun schinnen er hebben opgezet om Nederland aan te vallen, zal het absoluut gebeuren. Ja. Of misschien niet, maar... Angst is een, is een slechte raadgever. En dat wil ik alle mensen aan, uh, meegeven. Van, als je bang bent, dan moet je ook niet op de fiets stappen. Dan moet je ook niet uh, in een auto stappen of in een trein. Of, nee. of in een vliegtuig. Dat wil ik alleen maar zeggen. En, en ook niet op bed en gaan, en... gaan liggen, hoorden we net van Roel. Ja, hier, nou, uh, precies. Ik, ik heb het uh, gesprek half meegekregen. Maar ik, ik zette hem net aan. Toen dacht ik van nou, dit, dit is mijn kaji. Uh, en dan bedoelde ik van... Een, ja, ik praat hier al zo vaak met mensen van, mm -hmm. uh, het heeft tijd nodig dat mensen elkaar begrijpen. En dat maken we uh, onze generatie misschien niet meer mee, en ook misschien de generatie erop. Maar het heeft tijd nodig dat alle mensen elkaar leren te begrijpen. Ja. En, en, en dan komt het misschien ooit goed, maar bang zijn? Nooit. Nee. Wees nooit bang. Nou kijk, wijze raad van Bart, nooit bang zijn. Nee, nee, nee, want dat nee, is eigenlijk nee, helemaal niet nee. nodig. Nee. Niet nou, nodig. super. Ik, uh, ja? ik ga door naar de, naar de, volgende, uh, naar de volgende beller. Nou, uh, hartelijk nou, dank Bart nee. en een hele fijne avond nog. Hetzelfde, ik blijf luisteren. Heel Hoi. fijn. En dan gaan we door naar Ad, want Ad die, uh, vliegt niet meer. Dat klopt. Ja, wat dan? Goeiedag trouwens. Goeie nacht. Hallo. Ik luister altijd naar jullie. Kijk, heb, dat is nee, fijn. Ik, bij mij is het een heel ander probleem, dat klopt. Ja, vertel. Ik heb, mijn relatie is. Uh, sinds een week is die. Uh, ja, is kapot gegaan. Dat wil het gewoon heel simpel zeggen. Mm. En dat komt alleen omdat ik uh, niet mee wil vliegen naar Suriname. Oké, okay. want waarom vlieg jij niet dan? Uh, door de angst van die, die terrorismegedoe. Oh, yeah. Ik achtergrond, een Marokkaanse achtergrond. Ja. Yeah. En ik wil niet aangezien worden voor een terrorist. Oké, okay, dus jij gaat gewoon bewust niet naar Schiphol of een andere luchthaven omdat je bang bent dat ze jou eruit pikken. Precies, ik ben twintig jaar niet op vakantie geweest. Nou. Ja, maar hè, broer, je, je hebt dan een Marokkaanse achtergrond, maar dat hebben natuurlijk heel veel mensen in Nederland. Uh, ja. Die vliegen ook allemaal gewoon. Het zal misschien zijn dat Jawel. je er extra uitgepikt wordt. Misschien word je extra gecontroleerd. Wat natuurlijk dan nergens op slaat. Maar... Hè, dat... nou, ik heb niks te verbergen. Dat gaat nee. het niet om. Alleen het gaat erom dat ik heb veel documentaires heb gezien. Veel discoveries en en zo. Ik weet dat een hoop mensen onnota zijn opgepakt. Ja. Door de Amerikanen. En dat wil je eigenlijk door voorkomen. Door hun angst. Ja. Je? En dat beangstigt mij juist. Ja, ja, ja, ja. En dan heb jij zoiets dat ga ik liever uit de weg. Dan blijf ik wel gewoon lekker in Nederland. Beter voorkomen dan... Beter, ja, toch? Beter ja. voorkomen. Ja. ja, maar het is wel zonde, dat, want het, je mist wel heel veel dat mooie vliegen. vliegen. Ja. wel. Het heeft zelfs mijn relatie genekt. Ja. <laughs> Zo erg is het. Ja. Daarom reageer ik eigenlijk daarop En uh, ik hoop dat ze luistert, want uh, ze weet ik, uh, dat ik eigenlijk heel vaak naar uh, jullie programma luister. Oké. Okay. Nou, dat zou... Zal... deze zender, zeg maar. Ja. Dus ik hoop dat ze luistert, maar ik heb altijd gezegd, ik heb eigenlijk altijd... Uh, Tien jaar lang gelogen, tegen haar. Ik zag dat ik een vliegangst heb. Ja. Dat heb ik niet. Nee. Ik heb geen uh, hoogtevrees, geen vliegangst En, en nee. toevallig komt dit onderwerp vanavond te ja. raken. En dat sprak me aan. Ik denk, ja, dat wil ik eigenlijk een beetje even luchten. En is er ook familie van je die uh, wel vliegt, met wie je dan een ervaring kan delen? Ja, iedereen vliegt, iedereen vliegt. Ze zijn allemaal vogels. Ja. En kun je dan niet van hun ook. Ja, uh, misschien dat zij dan zeggen van joh, het valt allemaal wel mee, als je daar eenmaal komt, dan, uh, hè, dan vragen ze misschien dit of dat, maar dan, hè? Ja, wel, er zit ook een maar aan. Er zit, ik, heb, ik heb een hele zware auto-ongeluk gehad, dus ik, ik rij ook niet meer. Ah, oké. Okay. Ik ben aan een boom blijven hangen aan het tak en zo, dus dat heeft een beetje daar ook mee te maken. Dus ik ga ook niet gauw uh, naast een onbekend in een in auto zitten, auto's, bijvoorbeeld ook zoiets. Ja, yeah. Maar uh, sinds die aanslagen, sinds, sinds die, die, uh, ja, die bestrijding, die terrorismebestrijding waar ik voor ben, ja. gaat het niet om. Daar ben ik voor, goed voor. Ja, angstig nog aan. Ja, nou ik vind het wel, uh, uh, ja, Mo uh, bedankt voor het bellen, want het is weer een hele andere kijk erop. En uh, ik, vind, ik vind het lastig voor jou. En ik hoop dat ja. je uh, uh, ja, misschien toch nog een keer weer gaat vliegen. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Nee, nee, van mij hoeft niet. Ik blijf liever heel laag bij de grond. Heel laag bij de grond. Nou, <lacht> kijk aan. Hey, in ieder geval heel erg bedankt voor het bellen, Ad. Ik zeg het met jullie programma. En dank je wel. Oké, okay, doei doei. Ja, we hebben het over terroristische aanslagen. Zijn we daar bang voor in Nederland? Of is daar helemaal geen reden toe? Daar kunt u over bellen. 0800 1121 is ons gratis telefoonnummer. U kunt ook mailen. nachtapenstaart@eo.nl En we zitten zelfs op Twitter met een hashtag. Dit is de nacht. Dus als u daar iets wilt vertellen, mag dat natuurlijk ook. Komt dat ook allemaal hier binnen? Terrorisme. Zijn we daar nou bang voor of niet? Straks ga ik ook nog bellen met een psycholoog. Die ons vertelt wat angst nou eigenlijk is. En waarom zijn we eigenlijk bang? Now new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 You've got a friend in me van Randy Newman. Ja, je hoort ook al uh, de gitaar op de achtergrond hier in de studio. Dat komt dat er een bandje zit en die komen zo meteen hier live spelen. Throughout the parade. Dus uh, nee hoor, maakt niks uit. Ik vind alleen maar gezellig. <laughs> een lekkere drukte in de studio. We hebben het over... Um, over angst voor terrorisme. En is dat nou reëel, is dat nou niet reëel? En ik vertel aan het begin van het uur al... dat ik daar zelf ook nog een verhaal uh, over heb. Dus daar, uh, ja, dat ga ik dan ook maar vertellen, hè. dat heb ik beloofd. Ik uh, was in 2005, werkte ik in Londen. En uh, uh, dat was heel erg leuk. Ik ging elke dag uh, naar de stad, want daar werkte ik dan midden in het centrum. Dan pakte ik de metro en uh, dat deed ik eigenlijk elke dag rond... Half negen vertrok ik van huis. Dan pakte ik de bus en dan kwart voor negen zat ik in de trein. En dan ging ik richting het centrum. En dat ging eigenlijk altijd zo verder. Tot één dag toen was ik heel uh, lui. Een beetje moe. Ik bleef wat langer voor de televisie hangen. Ik had die ochtend wat langer gedoucht. En eigenlijk schoot het allemaal niet op. En, um, dus ik pakte om kwart voor negen uiteindelijk de bus in plaats van half negen. En ik was om negen uur pas op het station... in plaats van kwart voor negen. Um, het was heel erg druk op het station, dat weet ik nog. Er stonden heel veel mensen te wachten. En ik dacht, oh, wat een druk te zeggen. En uh, ja, er komt een metro aan. En iedereen propt zich er dan in. Dat gaat zo in Londen. En het stond zo vol. Dus ik zeg tegen mijn collega... ik zeg, weet je, We lopen even helemaal naar het begin van het perron. Um, dan gaan we daar staan wachten. Want dat zal misschien rustiger zijn voor in de trein. Dus dat hebben we gedaan. Dus wij liepen naar voren. En de volgende trein die komt... En wij staan te wachten. En het is weer heel druk, maar ik denk, ik ga er toch instaan. Dus ik prop mezelf er nog zo bij in. En mijn collega wil ook instappen. Maar op dat moment stapt er een andere man in. En die, ja, die gaat zo dicht op mij staan. Want ik dacht van, nou ja... Um... Hallo, ik sta hier al. Maar prima, als jij met die trein mee moet, dan stap ik wel weer uit. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben uitgestapt. En uh, ja, die man die glimlachte nog zo van het is wel goed. En ik dacht nog, nou ja, het is helemaal niet goed. Want ik moet ook naar mijn werk. Maar ja, als jij meer haast hebt dan ik, dan is dat prima. Dan ga jij eerder naar je werk. Pak ik de volgende wel. Dus de trein ging dicht en uh, nou, die reed weg. De volgende trein kwam, daar ben ik in gaan staan. was ook heel vol, maar ja, hè, ik moest toch een keer naar mijn werk. En um, een paar haltes verder stopte de trein en al heel snel zeiden ze zeg maar over die, hè, dan worden we door de hele trein van uh, due to technical problems we're not driving any further uh, we have to wait for a couple of minutes. Nou, het was zo warm en ik dacht, nou ja, ik stap uit en ik ga gewoon ergens koffie drinken en nou ja, ik bel mijn werk wel dat ik wat later kom. Dus ik was aan het koffie drinken en uh, na een half uur zie ik al die mensen die bij mij in die trein stonden... die zie ik voorbij lopen op straat. Ik dacht, oh, de trein zat echt heel lang stil. En uh, op dat moment gaan de radio's harder. Uh, in allerlei zaakjes gingen de radio's harder. En toen kwam er nieuws naar buiten. Meerdere explosies in Londen um, door technische problemen. Er werd nog nergens gesproken over een eventuele aanslag of iets. Nee, er waren problemen met de gasleiding of iets met elektriciteit... waardoor er explosies waren geweest... Um, dat was het nieuws dat wij op dat moment kregen. Dus ik liep naar de bus en daar werd ik gebeld door mijn zus, die hier in Nederland het nieuws al wel gekregen had. Uh, het nieuws wat ze daar eigenlijk zo lang mogelijk stil wouden houden was dat er aanslagen waren geweest in Londen. Um, en ik, ja, ik stond met de bus, dus ik schreeuwde verbaasd: wat Al-Qaeda! En daardoor kreeg ik veertig mensen die heel geschokt om mij heen stonden: wat is er aan de hand? Um, ja, de aanslagen van 2005, 7 juli in Londen. Um, ik was er vlakbij. Ik stapte gelukkig op tijd uit de trein... want wat bleek, de trein waar ik in stond... de trein waarin ik eigenlijk naar mijn werk zou gaan... ontplofte twee stations voor onze trein... op Kings Cross. Vijftig um, mensen kwamen daarbij om het leven. En zover ik heb begrepen... had de bom ook in de eerste coupé gelegen. De coupé waar ik in stond. Wat natuurlijk dan wel weer... Ja, je extra bewust maakt eigenlijk... van zo'n aanslag. Dat ik denk... Waarom, waarom ik? Waarom wouden ze mij hebben? Ik bedoel, ja, dat, dat soort dingen schieten dan door je hoofd. Uh, nou, dat is mijn verhaal over terrorisme. Ben ik er nu banger voor geworden? Nee, absoluut niet. Ik denk wel altijd als het heel erg druk is ergens, of als een trein vertraging heeft van: oeh, is het met, met een reden, is er iets gebeurd waardoor het nou straks mis kan gaan. Dat wel. Maar bang ben ik in principe niet. En ja, daar hebben we het vannacht wel over. Dus als u uh, um, daarover mee wilt praten, dan kan dat 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. Dus daar mag u naartoe met verhalen uh, ja, over terrorisme. En bent u daar bang voor, bent u daar niet bang voor? En heeft u wellicht zelf ook een keer iets meegemaakt? Um, ik heb aan het telefoon Marinka Kamphuis. Goedenacht. Hallo, goedenacht. Ja, jij bent psycholoog. Ja, klopt. Psychotherapeut? Ja, precies. En uh, ja, de terrorisme dreigen Die nemen weer wat toe. Uh, hoe, hoe komt het dat wij daar angstig van worden? Want eigenlijk is er hier in Nederland nog nooit iets gebeurd. Nou, ik denk dat er een aantal dingen zijn. Ik denk ten eerste dat het. Um, uh, ik weet niet of het toeneemt. Het is nu heel erg in beweging. Dus daar, je hebt nu de verhalen over Snowden en je hebt nu dat. Um, uh, dat er verschillende oorlogen in het Midden-Oosten... dat die uh, ja, zeg maar dichterbij komen en dat we daarbij betrokken zijn. Dus ik vind het nu wel logisch dat mensen daar uh, door geraakt zijn. En omdat het nog wat onduidelijk is hoe het allemaal gaat lopen... Hè, dat mensen daar wat angstiger van worden. Maar precies zoals jij ook in jouw verhaal vertelde... Mm -hmm. uh, ik kan me voorstellen dat je toen... Best heel angstig was, maar dat het daarna gewoon weer uitgedoofd is. Nee. En dat je nu helemaal niet zoveel meer angstiger bent. Dus ik, voordat je er iets definitiefs over zegt, denk ik dat je gewoon moet afwachten nou, of het weer rustiger wordt of dat het langzaam maar zeker een nieuwe tijd wordt. Oké. Okay. Uh, maar uh, waar komt die angst dan eigenlijk echt vandaan? Want in principe. Hè, ja, hebben wij daar hier in Nederland natuurlijk vrij weinig mee te maken. Maar hoe, hoe kan dat dan toch? Ja, je hoort er natuurlijk wel meer over. Mm -hmm. Dus uh, uh, uh, ik heb ooit eens gehad dat uh, drie keer korte tijd achter elkaar mijn port meegejapt werd. Ja, ja dan, kijk je, dan kijk je toch wat waakzamer om je heen dan je daarvoor deed. Ja. Dus je, je leert wel van de verhalen en het nieuws en het internet... Mm -hmm. En ik denk ook dat uh, uh, tegenwoordig krijg je het nieuws natuurlijk heel erg hapklaar uh, en levendig met live beelden. En uh, het zit echt midden in je huiskamer. Yeah. Uh, en het is ook nog zo dat, uh, dat gewone mensen uh, verhalen vertellen waarbij je dan denkt van oh jee, dat kan mij ook overkomen. Dus dat zijn wel allemaal dingen dat je je er bewuster van wordt... Uh, dat het dichterbij is dan je denkt. Ja. En vind je dat dan een positieve ontwikkeling? Ook als uh, psychotherapeut, dat je dat dan ziet dat mensen steeds meer het nieuws lezen... en daar dan ook angstig van worden? Of ja, dat is natuurlijk eigenlijk van de laatste tijd steeds meer. Nee, angst, angst is in wezen een wezen, een goede en gezonde emotie. Het is heel functioneel dat als ik... Um, uh, s'nachts over straat loop en kom in een steegje... Uh, uh, en er staan zes junks, dan is het heel um, uh, functioneel... dat ik op dat moment besluit om uh, even het andere straatje te nemen... waar wat meer verlichting is en wat meer mensen lopen. Mm -hmm. uh, alleen het wordt pas uh, uh, lastig en schadelijk... op het moment dat het uh, je leven in beslag gaat nemen... En, omdat het, uh, en dat het niet meer de reële angst is, maar... Um, dat je overal beren op de weg ziet. En ik weet dus niet of mensen nu per se meer beren op de weg zien. Mm. Ik bedoel, ik heb niet het idee dat er minder mensen naar een um, uh, voetbalwedstrijd gaan... dan stel voor dat daar een boel op ploft. Nee, nee, nee, precies. En krijg je en... Wel, wel meer mensen dan in, in de praktijk, zeg maar, uh, die met angsten leven? Of is dat eigenlijk ook gelijk gebleven? Nee, het is wel gelijk gebleven. Ik weet, ik denk wel dat het uh, aan de hand van gebeurtenissen word je heel erg bewust uh, dat het kan gebeuren. Ja. Dus ik heb zelf in de tijd, uh, vlak uh, drie weken nadat uh, 9-11 geweest was, vloog mm -hmm. ik naar Amerika. En uh, uh, nou dan kijk je wel wat maakt ze om je heen, uh, wie er naast je zit. En ja. uh, uh, op de terugweg, of uh, uh, soms dat weet ik eigenlijk niet geloof ik een tijd later geweest. Maar toen was die man daar die in zijn iets gedaan, he, um, ja. gedaan had. Nou, op het moment dat een vage uitziende meneer uh, zich dukt om zijn feest los te maken, uh, ja, ik heb ik wel even extra gekeken wat er aan de hand was. Ja. Uh, maar zolang het dan weer uitdooft en gewoon weer verdrongen wordt door ander nieuws, ja dan is er niet zoveel aan de hand. Nee. Ja, maar dat was ook het stom inderdaad. Want uh, toen ik terugvloog vanuit Londen, dat was twee dagen na de aanslagen, ging ik naar huis. Um, zat er een man met een tulband voor mij in het vliegtuig. Ja, en ik, ik ben op een gegeven moment, had een koffertje op schoot. En hij liep ook heel het een beetje zenuwachtig. Wat natuurlijk super logisch is, want iedereen keek hem aan zo van. Oh, kijk, hij heeft een tulband, hij heeft een koffertje. Nou, dat zal wel vast misgaan. Ja, die man die, die, die voelde natuurlijk die ogen ja, prima in zijn, in zijn huid. Um, dus die man die zat al super ongemakkelijk. Wat natuurlijk bij mij weer een soort van onrust veroorzaakte. Waardoor ik dacht, oh help, help, zie je wel. En um, die man die zat uiteindelijk voor mij in het vliegtuig. Dus ik dacht, oh nee, wat is dit? En ik ben gaan staan op het moment dat zijn koffer open ging. Omdat ik gewoon per se wou weten wat er in die koffer zat. En toen ging ik zitten en toen zei ik, oh gelukkig... Dus dat op een brief dat hij ook nog naar Italië moet. <laughs> maar ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want ik was wel super bang. Maar ja, puur door gebeurtenissen die dan om me heen zijn. Ja, maar het slaat wel ergens op. dat jij hebt net iets onwijs heftigs meegemaakt. Mm -hmm. Iets wat even tijdelijk uh, uh, je hele leven op zijn kop zet. Ja. En uh, het is dus uh, op zo'n moment nog niet eens um, uh, nou ja, werk voor mij. Het is gewoon nog normaal dat dat uh, je een tijd helemaal overstuur maakt ja. en dat je je weer even moet aanpassen. En zolang het daarbij blijft, hè, dus als het, als het zeg maar binnen een maand of binnen een, een redelijk afzienbare tijd... Uh, uh, dat je merkt dat je klachten telkens weer een beetje minder worden en dat je telkens weer... Uh, uh, nou ja, wat minder verhoefte hebt, om erover te praten... en dat je niet meer zo waaks bent. Ja, dan, dan is er niks aan de hand. Dan is het gewoon een normale reactie op een buitengewone gebeurtenis. Ja, ja omdat het natuurlijk ook wel gebeurtenissen zijn... die natuurlijk niet alle raad zijn. Dat is dan ook wel weer... Ja, ja weet je, het, ik zou me meer zorgen maken... als het je helemaal niks zou doen. Ja. Uh, dat zou gekker zijn dan wanneer je door geraakt bent. Kijk, op het moment dat jij nooit meer durft vliegen en, weet um, uh, uh, ik veel, alle mensen met tulbanden uh, uh, uit je omgeving bond en je ja. kinderen van school haalt, dan, dan is het wat anders. Maar ja. als het gewoon uh, is dat je een tijd wat waakzer bent, dat je er wat meer over wilt praten, dat je wat meer uh, je dierbaren opbelt of tegen mensen gaat vertellen uh, hoe belangrijk ze voor je zijn, ja, dat zijn allemaal normale manieren om het weer een beetje... Uh, uh, rustig te krijgen in je leven. Ja. ja, dus er gewoon over praten inderdaad. En ook gewoon erkennen dat die angst... Uh, he, dat, dat, dat, dat die angst voor iemand bijvoorbeeld met een tulband... helemaal niet reëel is ook. Want ja, als je daarmee gaat leven... dan ben je natuurlijk veel verder van huis. Ja, maar het is in het begin... Uh, uh, is het ook zo dat het terecht is... dat jij weer je evenwicht moet gaan vinden. Ja. Dus vroeger dachten ze altijd dat er vaste stadia waren. Dus dat je... Per se moest rouwen en dat je er per se over moest praten. Mm -hmm. En dan was er zo'n soort volgorde van dingen die je allemaal moest doen. Mm. En uh, tegenwoordig uh, zijn ze veel meer. Nou, dat, dat, dat je beseft dat iemand zijn evenwicht weer moet vinden. Yeah. Maar de een doet dat door een tijdje vijftig uur te werken, en de ander doet dat door zijn hele vriendenkring te bellen. Mm. En uh, waar het om gaat is of het weer naar, de, naar het normale terugkeert. En uh, als iemand daar zijn eigen vorm voor kiest, nou prima. Ja, precies. Nou, hartelijk dank, Marinka Kamphuis. Um, angst, daar uh, ging het over voor, uh, ja, tegen terrorisme of iets dergelijks. En je hebt ons weer even wat helderheid gegeven in waar die angst vandaan komt. Um, dank daarvoor. Oké. Okay, en een hele da. fijne nacht nog. Ja, dankjewel. Dag. Dag, en ja, het gaat over uh, angsten voor terreuraanslagen of uh, het dreigingsniveau in Nederland wat opgeschroefd wordt. En is dat nou reëel of is dat nou niet reëel? Um, even kijken hoor, we hebben uh, ook een beller als het goed is aan de telefoon. Ans, nacht. Ja, nacht met Ans. Hi, uh, ja, jij hebt een verhaal ook over de zomer van 9-11 eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, ook weer met mannen met uh, sjaals over hun hoofd. Oké, okay, want wat gebeurde er? Ja, ik woon in de Wieringermeer en ik ging naar de oefen met mijn broer even een boodschap doen. Mm -hmm. En uh, uh, we rijden langs het bos waar we altijd langs rijden. En uh, ja, er stond een, wij, wij komen de bocht om van, van een viaduct af en we moesten uh, daar dan langs. En er stond een busje geparkeerd. En we keken zo en er zaten dus echt allemaal mensen in met sjaals om hun hoofd. Ja. Yeah. Dus ja, na het gebeuren van 9-11, dan zie je wel even van, oh ja, wat is dit? Ja. Yeah. En er stond een auto voor hun, een personenwagen. En daar zaten twee mannen in, die maakten aanstalten om uit te stappen. En die kregen het vizier. <laughs> en die uh, stapten terug in de auto. Oké. Okay. Ja, wij moesten daarvoor een uh, brug over, rechtsaf. En het was langs water. En ja, je kijkt toch opzij nog weer... Ja. En uh, toen kwam er een man aan de waterkant uit het busje... met een uh, bivakmuts op zijn hoofd en uh, een laken over zijn arm. Oké. Okay. En toen heb ik heel veel gas gegeven. Ja. En daarna? Ja. Heb je de politie gebeld of iets dergelijks? Ja, of... ja, ja we hebben de politie uh, gebeld, gelijk in de auto al. Uh -huh. En uh, nou ja, we waren even... Uh, ja. Ik word nog, nu even nog weer na van. Oké, okay, dus dat heeft wel indruk op je gemaakt. Meite, maar nu komt het toch even iets... Ja, het gebeuren op zich. Niet dat ik er altijd angstig voor ben dat het zou kunnen gebeuren. Ja, het kan altijd. Ja. Maar, maar jij linkte, veel, linkte jij dit dan aan, aan een overval ergens? Of had je wel echt zoiets nee, van... Nee, geen oh, dit idee is... wat het was. Nee. Geen idee. Maar we zijn ons wel rotgeschrokken. Ja, ja, ja. ja. En ja, was dat ja. dan ook... Denk je ook dat dat zeg maar dan... Extra gebeurde omdat 9/11 net gebeurd was, dat je dan uh, die die die angst hebt voordat er eventueel iets kan gebeuren, of was het je anders ook zo in de koude kleren gaan zitten? Uh, nou ja, je je, je schrikt natuurlijk omdat om van 9/11 die die achtergrond. Ja. En ik zeg het eerlijk hier in de Noordkop, dus zie je Noordmannen met Charles lopen, hoor. Nee, precies. Dus dat is dan ook wel een beetje nee, nee, nee. ander patroon ineens, zeg maar. Dus ja, ja. en en en, en ja, dat er een uit het busje sprong met een uh, bivakmuts over zijn hoofd. Ja. Ja, dan, dat, is, dat zijn geen allendaagse uh, plaatjes. Nee, nee, nee, nee. En ja, we weten het niet, hè. Misschien sprongen ze gewoon, hadden ze dat net gekocht in de fopwinkel en ze hadden de grootste lol van ons leven. Maar voor ons werkte dat ineens... Nee, nee. nee dat zag er niet zo uit. Nee, nee, nee, nee. nee dat, dat geloof ik niet, hoor. Nee. Nee, ja, en, kijk, we hebben zelf natuurlijk nooit meer iets gehoord van de politie of zo... Je ja, werd niet we meer waren, teruggebeld daarna? Ja, in de auto had mijn broer al gebeld. En bij thuiskomst hebben we nog maar eens gebeld. Dat het geen grapje was. Want ik ja. Weet, ja, het was een raar, een raar verhaal. Ja, het er zag wel vreemd een uit. Ja, je ja, schrok ervan. Maar het was wel echt gebeurd hoor. Ja. En dan heb je toch iets van. Ja, hebben ze ze te pakken gekregen? Wat was dat? Ja, dat hoor je niet. Natuurlijk. Nee. Nee, u heeft daarna ook niet meer in de krant of nergens iets gevonden. Nee, of... het, nee het is helemaal niet bekendgemaakt, niks, helemaal niks. Nou apart, maar, maar... het is u dus wel, uh, het, het, het, het, ja, u schrok ervan en u dacht wel van dit is verdacht en dat vind ik toch wel een beetje spannend. Ja, en het toeval wilde. Het was bij een bos waar in de oorlog uh, dynamiet in de, de, de dijk zeg maar doorgesprongen was, hadden de Duitsers gedaan. Ja. Libbieringen meer liep vol water. En dat was precies bij dat bos waar ze stonden. Dus toen zei ik van, oh jee, gaan ze daar nou ook een bommetje leggen? <laughs> ja, jij legt ja. al in je hoofd gelijk allemaal linkjes naar elkaar. Dat, uh... Ja, de, ja wat, wat, wat de Duitsers toen konden, hè, mm. dat kunnen, uh, kunnen hun ook doen. Ja. ja, daar denk je dan wel aan. Ja. Ja, ja. Niet, niet dat ik nou echt ermee leef met die angst van, oh jee. Nee, kijk, nu ben ik wel even weer... Uh, ja, je haalt het weer voor. Je verstopt het toch, hè? Ja, nou, maar dat, dat ja. hebben we net geleerd van de psycholoog. Het is goed om daarover te praten. Uh, dat is ja. ook een soort van verwerking. Dus ja, Ans, bedankt voor het bellen en bedankt voor je verhaal. Ja, graag gedaan. En dat nog een hele fijne nacht. nacht. Ja. Ja. En dag. Uh, dag. Ja, we krijgen ook uh, mailtjes binnen. En, en een mailtje helemaal uit Zuid-Amerika. Want daar zit Niels en die zegt... een aanslag in Nederland? Nou, ik zie dat niet zo snel gebeuren. Ik woon zelf al ruim drie jaar in Zuid-Amerika... waar uh, andere onveiligheid zo, zou zijn. Um, en hij zegt eigenlijk... mensen in Nederland hebben eigenlijk te veel angst. Je moet niet bang zijn... want met angst kom je eigenlijk geen stap verder. Nou daar heeft Niels ook inderdaad wel groot gelijk in. En dat zeiden onze eerste bellers van het uur ook al angst. Ja, waar is het eigenlijk voor nodig? Bent u bang voor een eventuele terroristische aanslag in Nederland? Of bent u misschien wel eens betrokken geweest in de buurt geweest van zo'n aanslag? Uh, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. De dreigingen worden dit moment weer extra verhoogd vanwege verdachte telefoongesprekken die zijn uh, opgevat door uh, Amerika. En daardoor zijn heel veel ambassades in het buitenland, in Jemen onder andere gesloten. Uh, het dreigingsniveau is weer een tandje opgeschroefd. Zelfs bij onze zuidenburen in België. In Nederland doen we daar niet aan mee, overigens. Maar misschien Misschien heeft u ook wel een angst. Misschien bent u wel bang voor een aanslag in Nederland. Zou het zomaar kunnen gebeuren? Of denkt u, nou, dat slaat helemaal nergens op. U kunt bellen. 0800 1121. Dus 0800 1121, het gratis telefoonnummer van Radio 1. Voor uw verhalen over angst. Made My Day van Tim Finn, hier op Radio 1. U luistert naar Dit is de Nacht. Nog tot morgenochtend, 6 uur zijn we bij u. Ja, en dit uur praten we over angsten. En dat kan uh, een angst zijn voor een terroristische aanslag. Want uh, de dreigingsniveaus zijn overal weer opgeschroefd. Want uh, ja, er zou een terroristische aanslag zou, uh, gebeuren eigenlijk. Maar die werd gepland op 4 augustus, dat is het inmiddels geweest. Dus um, ja, het lijkt allemaal weer mee te vallen. En aan de telefoon heb ik Helene, nacht. Ellen. Hallo. Hallo, met Ellen. Hi. Oh, Ellen. Hi. Goeienacht. Hi. Hi. Goeiedag. Uh, boeiend onderwerp, want uh, ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd. Yeah. Wat, wat er vooral gebeurd is na die aanslag mm -hmm. uh, in Amerika, is dat de Amerikanen, dus er is een stuk voorgeschiedenis bij, mm -hmm. die Osama Bin Laden, als je dat allemaal leest, he, die is opgeleid. Dat zijn die zijn goede vrienden geweest in het Witte Huis. Ze hebben wapenhandel gele ge ge ge gehad samen. Er is een hele voorgeschiedenis aan vooraf. Ja. En op een gegeven moment is het natuurlijk een ramp wat er is gebeurd. En nou, massamoord is het geweest. Gewoon vreselijk. Mm -hmm. Ik stond ook met open mond ernaar te kijken van, wat is dat? Net, net een slechte film. Ja, want wist u nog waar u wat? was op 11 september? Weet je? Want dat weten ja, we eigenlijk allemaal weet nog. ik he? tegen etenstijd was geloof ik. En in ieder geval, ik veerde uit mijn stoel en ik dacht, nou dit kan niet, dit is niet echt. nee. Het enige wat je doet is stilvallen en denken, nou, nee. En wat vooral indruk heeft gemaakt, dat ik iemand zag springen... met een koffertje in de hand, leek wel dat ik dacht, oh, vreselijk. Ja, echt heftige beelden. In Het water. enige wat je dan kunt doen, is, is neerzakken op je bank... en met de hand op schoot, met open mond, heel dom zitten kijken. Ja. Wat gebeurt hier nou? Ja. Maar wat mij veel meer zorgen baarde is... eigenlijk dat vanuit Amerika, nu ook weer komen deze berichten... Ja. En dan heb ik weer het gevoel, er komt een volgend doel weer aan. Hij wil, wil Amerika weer wil oorlog voeren, wil zijn economie weer oppeppen. Ja. Want waterhandel, daar leeft Amerika van. En zijn economie kan die daar weer mee omhoog halen. Ja. Wat ik dus het ergste vind wat er sinds tijd is gebeurd: dat iedereen voor iedereen bang is geworden. Niemand, niemand meer vertrouwt, grote dekken tegen elkaar, respect is verdwenen. Ja. Um, zowel tussen mannen en vrouwen, vind ik die. Gelijkheid is helemaal weg. Ja. Het is helemaal uh, jij of ik, wij vrouwen en jullie mannen. En, uh, het, het, het hele systeem is in elkaar dat eigenlijk. En het is altijd dan weer de toplaag die dan. Het, uh, uh, het zijn vaak hele domme jongens die, die slimme rikken omschrijven, verzamelen. En dan krijg je een kring van groot kapitaal, en dan haalt het geld uit die maatschappij, waardoor de economie instort. Mm. Ik vind het te kort om het allemaal even zo te zeggen, eerlijk gezegd. Mm -hmm. Maar wat ik het meest beangstigende vind, is dat je uh, ziet hoe kinderen nu opgroeien en dus in een angstige maatschappij. Ja. Yeah. De mensen maken zichzelf gewoon heel erg bang. Ja. Yeah. Want kijk, je kunt je lot zeggen, ik altijd niet ontlopen. En het is gewoon een krankzinnige wereld. Maar als we allemaal hysterisch gaan worden, wordt het alleen maar erger. Ja, dus eigenlijk zeg je van, hè, de dingen, de, de nieuwsberichten die wij lezen en uh, alles wat er om ons heen gebeurt, daardoor krijgen we een soort onreële angst. Uh, voor eventueel terrorisme of iets dergelijks. Ah, ik heb mezelf erop betrapt dat ik gewoon soms, als ik op uh, Facebook zit, of bijvoorbeeld, zie iets over een dier. dan word je. Ik zag een vrouw op, een, op een, een paardje, een pony, die reed het beest helemaal naar de knoppers. waren. Die zat erop te springen en te doen. Ja. Ik was laaiend en ik reageerde erop. Nou, bleek dat het heel oud te zijn. Ja, dat doet ja. Klopt, dat ja. Ja, nee, maar iedereen dus reageerde dat... daarop hoor. Maar dat bleek ja. inderdaad ineens heel oud. Ja. Maar dat uh, ja, daar ja, kwam allemaal een beetje mij... laat achter. Ik <laughs> maar... heb mij voorgenomen om eerst alles te controleren waar het wegkomt en hoe het in elkaar zit en niet meer erop te reageren. Ja, dus hey, en want... wat vond je van Beller Alt? Ik weet niet, heb je die ook meegekregen? Die zei eigenlijk van ja, ik, ik, ik wil eigenlijk gewoon niet meer vliegen, want ik heb een Marokkaanse achtergrond. En ik word daar eigenlijk oh, een beetje ja, het, ja. op, op aangekeken. Ja. Ja. Hoe zie je dat? Ja. Vind ik vind gewoon, ja. gewoon belachelijk. Ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen dat denken en zo, maar voor die mensen is het alleen maar erg geworden. Ik kijk, je krijgt dat jij, zij en wij gevoel hè, ja. ik heb het totaal niet met mensen uit andere landen. Nee. Ik ben opgevoed met het idee, mijn vader die zei een keer toen iemand heel erg discrimineerde. Jong, wat klets je uit je nek? Hm. Als we morgen een dunschiller zouden hebben, we zouden onszelf af kunnen schillen. Dus appeltjes zijn we allemaal rood van binnen. Hm. En we zijn allemaal in wezen, hetzelfde wezen. En je moet je soortgenoten niet kapot maken, maar nee. steunen. Ik ben, oh, daar ben ik ook heel veel in aan mijn eigen kinderen geweest. Ja. Ik was een jonge man de deur uitgezet hier ooit. Ik zei: Ik wil jou hier niet meer binnenzien. Of, of je komt met mij praten, ik wil je uitleggen waarom. Ja. En dat gebeurde dan ook vaak. En dan zei ik ook van, wat is dat voor het doms, iets, dom iets eigenlijk? Waarom is men zo bang? Je had vroeger de Rooms-Katholieken de beeldenstorm hebben we geleerd op school. Ja. Dat lijkt hetzelfde als wat men nu aan het veroorzaken is zelf. Door, door zij en wij en wij en zij. Ja, dus eigenlijk moeten we gewoon wat toleranter naar elkaar zijn. elkaar wat meer accepteren en veel minder bang worden door wat er in het nieuws is. Gewoon durven leven en niet zo scheiterig zijn. Want ik bedoel, het, het, vroeger in de oertijd waren er mensen alle dagen onderhevig aan angst. Yeah. En dan moet je beseffen dat die angst gewoon bij ons wordt. Maar yeah. die kunnen wij niet meer functioneel inzetten. En wat zie je dus, hysterie, er wordt de angst op ingezet... Um, hoe gekker hoe mooier, hoe hoger hoe leuker, hoe harder hoe fijner, hoe meer pesten hoe fijner. Um, het is strijdere pesten en niet meer. Echt plezier maken. Het is allemaal opgeklopt en namaakplezier wat er gemaakt wordt. En alle mensen gaan dezelfde kleren dragen. Men was van China, in de jaren 60, uh, allemaal in die pakjes. Maar als je hier de straten door kijkt, is het ook alleen maar spijkerbroeken nog. Ik ja, ook hoor. Daar gaat het niet om. Maar we zijn helemaal niet vrij geworden. Het is dat truttiger dan ooit. Nou, kijk, heel goed dat u dit zegt. Want daar sluit u mee af. Want we gaan het komende uur hebben over betutteling. En eigenlijk, ja, wat, uw pleidooi komt daar eigenlijk wel een beetje op neer. We moeten daarmee ophouden. Vrijf in je hoofd. ja, in je hoofd. En precies. angst ook in dit stuk. Daar kun je jezelf tegen vechten. Nou, okay. Want je discrimineert jezelf wezen. Ja, nou hartstikke bedankt voor het bellen. En okay, uh, blijf ja, vooral ja. luisteren, want we gaan zo zometeen ja. na het nieuws hebben... over betutteling in Nederland. En we hebben te veel ja. regeltjes. Ja. En, uh, wat gaan we daar allemaal mee doen. Dus blijf vooral luisteren uh, zometeen na het nieuws dus. En dan heb ik ook live muziek en zelfs iemand in de studio. Over betutteling ja. en over al die regeltjes. Dus dat allemaal na het nieuws van drie uur. En eerst muziek.